In de eerste zes maanden van dit jaar leed het financiële concern nog verlies. Gunstige ontwikkeling bij SNS Reaal is mede het gevolg van de aantrekkelijke beurskoersen. De aantrekkende beurskoersen, moet ik zeggen. Het bedrijf kreeg vorig jaar oktober 750 miljoen steun van minister Bos van Financiën. Binnenkort zal SNS Reaal 250 miljoen van die staatssteun terugbetalen. Het Duitse energiebedrijf E.ON heeft zijn hoogspanningsnet in Duitsland verkocht aan de Nederlandse netbeheerder Tennet. Volgens Duitse media maakt E.ON dat vandaag officieel bekend op een persconferentie in Düsseldorf. Tennet krijgt er 10.000 kilometer hoogspanningsnet bij. Dat is vier keer zoveel als de Nederlandse netmeneer nu heeft. Tennet betaalt ongeveer 1 miljard euro voor de overname.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 Buggyfabrikant McLaren heeft in de Verenigde Staten meer dan een miljoen wandelwagens teruggeroepen. Omdat kinderen hun met hun vingers bekneld kunnen raken tussen de scharnieren. In Amerika zijn al 15 ongelukken gebeurd met buggies van McLaren. In 12 gevallen moesten er één of meer vingers geamputeerd worden. Gebruikers van de wandelwagens moeten een extra onderdeel plaatsen om ongelukken met de scharnieren te voorkomen. Het weer overwegend bewolkt met vooral in het noorden regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I never take it all for granted Oh, sunrise will do I better to air you Sunrise will. I better to air you in Sunrise will do I better to air you in Sunrise will. Let it go, stop Shoot it no, stop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 Because of you, I never saw it coming in. Separate true, you, you. And I found myself because of you. I never saw it coming in. I'm naar AB Radio en ZFM Zandvoort in het tweede uur van het programma Zondag in Kennemerland. Het is 10 uh, minuten over 3. We gaan eens eventjes kijken hoe het staat bij de wedstrijd van uh, Rood-Wit. En daarvoor zit voor ons uh, Frits Reek. Frits, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Roderick. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ja, Rood-Wit uh, blijft uh, verbazen. Zeven wedstrijden gespeeld uh, en 21 punten. Het heeft vandaag bezoek uh, de nummer 2 van de langlijst. Union uit...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 Een, een middag dus genieten daar in Aardehout. Eens even kijken of het ook nog steeds geniet is bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Spaarnwoude. En hier is een stand uh, 1-2 geworden door een doelpunt van Paul John in de 50 minuten, 5 minuten na de rust. Was het was een Paul John die nooit kopt en hij kopte nu. Het was een goede actie van zijn broer Tim John die die bal goed neerlegde en Paul hoeft hoefde ik om maar te schampen en zo zat hij erin. En nu wordt er een overtreding gemaakt op Tim Jones en op middenveld. En dat betekent dat Bloemedaal Bloemendaal op voorsprong staat beter om in deze wedstrijd met 1 tegen 2. Komt die avond van Bloemendaal in de komen Sanderbe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 De doelman van uh, Spanemoude, die, die totaal miste, grabbelde eigenlijk ook die bal. En Wouter Snel, die gaat naar de rechterkant toe om die bal uh, neer te leggen en hem te gaan, uh, te gaan trappen. Wordt het zijn gegeven dat hij mag nemen. Komt hij ook, die bal gaat hoog en diep eigenlijk een beetje te laag. Maar het is een zander die hem om pakken. Sanderbeun plaatsen we in één keer door, maar daar kan, het heen, kan geen kwaad. En dat betekent dat die bal over de achterlijn heen gaat. En dat gevaar week is voor Spanemoude. En dat we hier gespeeld hebben in deze wedstrijd. Een kleine twaalf minuten de tweede helft. En een 1-2 voorsprong voor Lomedaal.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 Master, master. Om me heen is niks. Centrum van het universum ben ik. Sterren draaien om me heen. Dus ik ben niet alleen. Ik zweef in het niks. Het vreemd, het is, vreemd het is vreemd En ik zie jullie wel, maar het gaat aan mij voorbij, bij, bij. En ik hoor jullie wel, maar het gaat aan mij voorbij. Ik kan je eventjes niet volgen. Ik kan kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken.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 Leef in de lucht op de bank en mijn hoofd, er is niet om me heen. How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing? If you really don't wanna dance By standing on the wall Get your back up off the wall Tell me baby How you gonna do it If you really won't take the chance By standing on the wall Get your back up off the wall Listen baby You know En ik ging op uh, AB Radio en ZFM voor Daarmee weer 10 minuten voor half vier. Zometeen natuurlijk uh, nieuws uit de regio. En ook nog uh, de wedstrijden Bloemendaal-Spijnrode. Uh, Daar nou is het ook spannend op deze mooie zondagmiddag. En ook nog de wedstrijd van Rood-Wit. En dan heb ik het over hockey natuurlijk. Sing like a butterfly, so charming, baby mm girl. -hmm. She recognizes the man in me. Number one of the world. There's something in her eyes, like a spell catching me, ink my toes. Oh Lord, she give me no one smile, two smile, three smile. She got me going wild. Work more than diamonds and So baby. Don't change your style. Sweet honey. oh no no no, love, please me, please me, please me, please me, baby. Till I lose control. Tease me with your love until I lose control. Take on my body and soul, oh girl. Woman, mm. oh, your love is like burning fire in my soul. Woman, oh, tease me till me lose control. Woman, oh, your love. It's like burning fire in my soul Humanities oh me, till me lose control, My me palties me And tickle up my fancy Right round the clock and until me reach Climax, I will me reach Me, anyway, we tell you pissed stop. We are aimed for the sky, I will not turn back Suddenly you think of all the love that I was searching for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 ...maar de stand nog steeds 2-1 is. Maar Bloemendaal komt een beetje onder druk. En Zwarenwouder gaat een beetje gras geven. Ook het doel van Bas van Velzen. Er komt een aanval van Bloemendaal. Via de rechterkant. Er is paalt kan Er kan bij komen. ...en betekent dat Zwarenwouder eruit kan komen. Aan de rechterkant van het zand. Ondertussen heeft Bloemendaal wel twee keer gewisseld. ...dat is dat Rick Kuijt eruit gaat. is een lichte blessure. En dat daarvoor in de plaats komen is Jeroen de Dikke. Maar het is nog steeds Zwarenwouder die de bal opbrengt. Zwarenwouder via het middenveld. Vier Valentijn Oosberg. Valentijn gooit die op de spits. Gaat nu op naar nummer 10. En dan je hij straks de hier goed tussenkomt en die bal weghaalt voren. Voor uh, Jurgen Loontjes. En dat betekent dat die bal nog niet tegen. Maar dat, dat de Zwanenwouder weer een avond kunnen opzetten. Is het er allemaal leuk? Dus in ieder geval eigenlijk. En meteen uh, moet daar een uh, uh, manier in komen. Manier die, uh, die in het veld gekomen is uh, voor Sander Weum. Het is dus, uh, Klooster die weggaat. Paalt Jan. Paalt kan niet bij de bal komen. Paalt die, uh, die verliest de bal. En Dat betekent dat uh, Theolo van Zwanenwouder die bal ook kan pakken. In het hart van de verdediging. En die bal uh, meteen naar voren zal gaan plaatsen. even eens kijken. Plaatsen ze dan de rechterkant van het veld. Op de rechterspits. Op uh, de nummer 6 Marco Brouwer. Marco Brouwer dan het midden. Auto uh, nummer 7, Valentijn. Valentijn, je maakt een kappenweging en de staal John die erbij komt en die kan er niet stoppen. het is nog dan steeds Valentijn die wel aan de rechterkant heeft. Die zal hem gaan voorzetten. Komt die wel er ook? Aan... Die gaat verder over het doel heen. En dat betekent dat het gevraagd is voor wassen wel ze. Maar Roemedal zal een tandje erbij moeten zetten. En we zal dan moeten oppassen natuurlijk. Want het probeert hem drukken. En dat wordt niet donker droog het zal. Dat kan dadelijk zeggen. Misschien moeten ze zelfs een de lamp aan gooien als het zo het doel gaat. Maar dat zal meevallen, want die is je nog een ja, klein, uh, klein kwartier te voetballen eigenlijk in deze wedstrijd. Maar dat betekent dat Bloemedal nog steeds voor staat. En dat was er als ze die bal meteen gaan trappen richting Tim Weer. Tim Weer. kopt hem door naar Paal Paaljo kan er niet bij komen. Pauljo kan er niet bij komen. En dan is het een nummer 15 die een ver en ver over de boring heen schiet. Hij. En dat betekent dat die bal dus eroverheen is. En dat er een ingooi komt voor Bloemedaal aan de rechterkant van het veld. En dat de mensen dus die bal snel gaan halen. Want nou Renaude heeft natuurlijk haast, maar het is een ingooi echt voor de Loemedaal. En het wordt kouder ook langs de lijn. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. Want het wordt een beetje mistig hier ook ja, langs de A9. Dat kunnen we dan hier duidelijk zien. En nu komt die bal dan terug.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 die ging uit, de was Jan Thomas richting Taaljohn. Die kan er niet bij komen. Dan zit er meteen met weer die, die bal weer zit overneemt. En dus is Jeroen de Dikker die in overtreding maakt op de nummer 7 van het einde Betekent op de rand van de, van de cirkel in het middenveld dat er vrij trap genomen kan worden voor Stanemouder. Dus die gaat even de voorstaat zodat hij niet gelijk genomen Komt die bal meteen naar rechts en diep richting het middenveld. En het is dus dan Jeroen de Dikker die die bal kan aannemen. Pak hem aan zijn borst. Maak een goede beweging. En is het manier die de bal moet halen. Doet hij niet. En mist dan weer Stanemouder die op kan zetten via de nummer 4. Nummer vier. Het is Paal Jones. Jones. heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken jij hij kan plaatsen. Hij heeft die bank schijnbaar. En plaatst dan gelijk die richting. Had te snel? Kan maar te snel erbij komen? Nee, die bal die wordt weggekopt. En dat is de manier uh, die is zo komt. Maar het is de nummer 15 van Zwarenwoude. Kevin Wimper die die bal kan pakken. En het is Tim Jones, die uh, die bal goed wegtikt uh, eigenlijk. En dat betekent dat overtreding gemaakt wordt uh, op de middenlijn door uh, Tim Jones Op uh, de nummer 8 uh, van Zwarenwoude. Ronald van Geldorp. En uh, nee, die, gaan, die vrij trap uh, zal snel genomen gaan worden door Zwarenwoude. Uh, de nummer 3, die gaan ze mooi, dan moet je Theo heel gaat kijken waar hij heen kan trappen. Geen bewegingen, komt die bal dan, richting de spitsen. En dan moet dat gekopt gaan worden, wordt er ook gekopt door de Kamerlunders in de komen. En is Jeroen de Dikke, die in komen, maar die plaatst die bal verkeerd, en dan komt hij nog die dicht die bal. En dan komt er een steekballetje van Zwarte Mouden, maar dat is geen gevaar voor Basse wel. En dat betekent dat we hier nog te voetballen hebben een klein kwartiertje met de stand van 2 1 tegen 2. En View like you, het op Hb Radio en CVM Voor daarmee werd het uh, bijna kwart voor vier. We gaan naar de wedstrijd het Bloemendaal tegen Spaarwoude. En uh, waar we onder uh, gigantische druk gaat van Sparenwoude, dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. En we moeten dus uh, goed moet opletten dat ze niet een tegengoal krijgen. Maar het is een dat is manier als hij die, die bal heeft. Maak een schijnbeweging. Komt de man. moet dan nog een keer man, doet hij dan ook. En wordt dan en zet. Maar naar de scheids, dat ziet ik niks in. En dat betekent dat Sparenwoude weer de bal heeft. En dan meteen aanval gekomen voor Sparenwoude. Sparenwoude heeft haast natuurlijk. Komt die bal. Uit. Is het John, die, die is een Tim Jan die Van die bal met ons veel zulke klooster. Die een overtreding maakt op, uh, de, nummer, uh, op de nummer 8. Uh, dat is uh, Ronald van en dat betekent dat er een vrije trap komt er ook van de middellijn voor Spanenhouden. En uh, hoe lang hebben we nog te gaan in die wedstrijd? Ik denk nog een minuut of vijf zeker in deze wedstrijd hier. Waar dus uh, Spanenhouder aan de druk is Op het doel van hoe zoals ik al zijn, komt hij wel van Zwaanemhouden. Richting uh, de nummer 6. Marco Trouwen, Marco Drouwen, dus hij er een overtreding van uh, Wilke Klooster. Wilke Klooster legt die bal van neer. En dat betekent dat heel Spanenhouder naar beneden naar voren gaat eigenlijk. En dat er nog maar uh, 1, 2 van Zwaanenhouden uh, van achterin zit. En heel veel verdaal moet terug in die verdediging. Komt die vrij van de nummer 7, Valentijn Oosburen, Valentijn Oosburen, gaat kijken hoe die kan trappen. Komt die bal, hoog oh, voor die pot, weet En die was wel, die is soeverein, die bal, koolpakt eigenlijk. En meteen snel met het stel gooit naar richting maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat Slaan en wel bezit. Dan is water snel, water snel, paaltje, aan Kan Paultjohn erbij komen? Nee, dit is uh, nummer 8 van de, van uh, en Wouden. Die die wel terug... Uh, uh, er speelt op kort korte keeper, dit is maar 7. Wanneer, Wanneer Hij heeft die ballen zijn moeder. Plaat ze keurig terug op Tim Jones. Tim Jones, Gaat kijken in de muurkant. Laat ze schijnbrengen. Plaat ze dan terug naar Wanneer. Wanneer Havidi, Gaat kijken hoe hij kan plaatsen. Plaat ze dan richting later Snel, Doe dat heel goed. En Wanneer snel maakt niet af. Nee, die laat het niet af. En dat betekent dat die kant zijn is. Want dat is een goede steekbal van Wanneer Havidi. En die kant in één keer op... op, op in, in één keer heel snel op, uh, op watersnel, en watersnel wordt er niet uitgehaald en dan komt Michel Abrams er nog in voor die laatste 6, 7 minuten, om dus toch nog een beetje extra handvolgd te krijgen watersnel die een goede wel wat gespeeld is en nu de Michel Abrams die dus, uh, die dus die laatste 5 minuten mag volmaken Michel Abrams die dus terugkomt uh, ja, na een hele tijd uh, en weer beschikbaar is voor één en die dus volgende trainen is, uh, ja dat betekent een stuk routine natuurlijk, in de ploeg om even, om even die, die, die, die stand hier vast te houden en dat betekent nog een minuut of vijf. Met gaan, de zon natuurlijk 1-2 voor Roemenu. Deze plaats eventjes snel voor wat het is. We gaan naar de wedstrijd Bloemendaal tegen Spaanwouden. En in eerste stand uh, 1-3 geworden in het voordeel van Bloemendaal. Het was nu Tim Jong die scoorde. Het was een manier die een goede bal gaf op Tim Jong. En Tim Jong kon gewoon door het midden. En uh, ze ontstelde ze tegenstander en schoot op goed in het doel. En dit moet de beslissing zijn eigenlijk. Dit mag Bloemendaal niet meer weggeven natuurlijk. Een 3-1 voorsprong hier tegen Spaarwoude. Que is duele, mal parece que solo me quedé Y fue pura Wat tu mentira aan maldita, mala suerte is mía Que aquel día te encontré por beber del veneno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 I'm <laughs> I'm okay. not okay.